9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. België werkt al twee jaar samen met Amerika... bij het opsporen en doden van IS-strijders. En nieuwe acties van Transavia-piloten zijn van de baan. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Transavia en de 500 piloten hebben vannacht een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO. Stakingen van piloten die in voorbereiding waren gaan voorlopig niet door. Volgens de pilotenvakbond VNV is er in de nieuwe CAO afgesproken... dat het rooster van piloten in de laatste 24 uur voor vertrek niet meer veranderd mag worden. En in de laatste week voor vertrek mogen er nog slechts mondjesmaatwijzigingen worden doorgevoerd. De circa 500 piloten van Transavia zaten al ruim een jaar zonder CAO. Afgelopen maand was er ook een korte staking om de eisen kracht bij te zetten. FOP, schommel en Show-aangiftes zetten het strafrecht onder druk. Dat zegt de Haagse hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen. In een column bij Omroep West zegt hij dat iedereen het recht heeft... om aangifte te doen, maar dat er soms betere opties zijn. Mensen in een vechtscheiding raadt hij bijvoorbeeld aan een mediator te nemen. En activisten en politici die aandacht willen... kunnen wat hen betreft beter een debat organiseren. Dat geeft officieren van Justitie meer ruimte voor wat hij noemt het echte werk... namelijk het oplossen van misdrijven. Het Openbaar Ministerie gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar vier euthanasiezaken. Die zijn vorig jaar door de toetsingscommissie doorgestuurd naar het OM. In twee gevallen twijfelt de commissie of er sprake was van uitzichtloos lijden. En in de andere twee gevallen is volgens de commissie niet voldoende aangetoond... dat de patiënt vrijwillig en wel overwogen voor euthanasie had gekozen. Als de onderzoeken zijn afgerond, zal het OM per zaak beslissen of de euthanasiearts wordt vervolgd. Zwitserland heeft een Colombiaanse terreurverdachte het land uitgezet. Ze zou plannen hebben gehad om aanslagen te plegen. De 23-jarige vrouw is in Zwitserland opgegroeid. En tegen haar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek... maar de autoriteiten wilden dat niet afwachten... omdat ze een gevaar zou zijn voor het land. Volgens de politie sprak ze in appgesprekken met haar man... over het laten ontsporen van een trein... en over een aanslag op een kerk of op een nachtclub. Rechtsgeleerden en politici in Zwitserland reageren kritisch. Een parlementariër zegt dat er eerst een rechtszaak tegen haar gevoerd had moeten worden... en pas na het uitzitten van een eventuele straf had ze uitgezet mogen worden. En het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs is verder toegenomen. Er staan er nu 122.000 ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 112.000. Vooral het aantal studenten uit Roemenië en Bulgarije is gestegen. Maar bijna 10 van de studies in Nederland zijn buitenlanders in de meerderheid. De TU Delft heeft een stop ingesteld voor buitenlandse studenten... bij technische informatica, omdat de universiteit de toestroom niet meer aankon. Het weer tot slot. Buien trekken in de loop van de dag van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart in het zuidwesten het op en breekt de zon soms door. Het noorden houdt tot vanavond kans op buien en het wordt een graad of acht. Morgen geregeld zon en zeven tot tien graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is nog steeds een vrij drukke ochtendspits. De meeste vertraging tussen Den Haag en Amsterdam en ook bij Eindhoven. En het komt door ongelukken. Ik begin met de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breuken en Knopen de Amstel bijna 40 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij Knopen de Hoek een half uur vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Op de A12 de richting Utrecht tussen Zoetermeer en het Gouwe Aqueduct nog steeds een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is daar ook een rijstrook dicht. Een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug Gorkem en Noordloos drie kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. en Van Almere naar Utrecht op de A27. Bij Knopend nog ruim een half uur vertraging. Daar was een ongeluk, daar zijn de rijstroken weer open. Als laatste de A50 os richting Eindhoven. Ruim 50 minuten vertraging na een ongeluk tussen Veghel en Knopendekkers...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 het NOS Radio 1 Journaal. 6,5 minuut over 9 is het opvallend verhaal uit België. Want dat land werkt mee aan een Amerikaanse geheime operatie in Syrië en Irak, waarbij buitenlandse IS-strijders worden opgespoord en gedood. Dat meldt de VRT vanmorgen. Ons land neemt deel aan een Amerikaanse geheime operatie... die in Syrië en Irak buitenlandse strijders opspoort en doodt. Volgens onze informatie heeft België wel alleen deelgenomen... aan het inlichtingenwerk. Dat bevestigen verschillende bronnen bij defensie aan VRT Nieuws. Ja, dat was vanmorgen bij de collega's van de Belgische Radio 1. Contact nu met onze correspondent Sander van Hoorn in België. Sander, wat is dat voor geheime operatie? Het is een uh, operatie met de naam Gallant Phoenix... die uh, uit twee delen bestaat eigenlijk, uh, volgens de VRT. Of eigenlijk uit drie delen, moet ik zeggen. Het eerste deel is aan het front, zodra er uh, plekken vrijkomen waar IS zat... Uh, de laptops en de GSM's die daar gevonden worden meenemen en analyseren. Het tweede deel is daar dan vervolgens een database uh, van maken... van waar buitenlandse strijders zitten, waar ze vandaan komen, dat soort dingen. En het derde is, tenminste als je de Amerikanen moet geloven... dat er dan daadwerkelijk ook fysiek jacht wordt gemaakt op die mensen en uh, dat ze eventueel gedood worden, die buitenlandse strijders. En wat is de rol van België daarin? Ja, België uh, volgens de VRT zit dan voornamelijk in die tweede fase. Dus het uh, analyseren van gegevens en het bijhouden van die database. Uh, de, de Belgische minister van Defensie die was vanmorgen ook bij, op de radio hier... en die ontkende het allemaal niet. Die zei alleen wel, ja, we, we willen natuurlijk zoveel mogelijk informatie. België is uh, zeker per hoofd van de bevolking... groot leverancier van Syrië-strijders geweest. Zo'n 500 mensen zijn er uh, naar schatting uitgereisd... vanuit België naar Syrië... Om daar aan de kant van de IS te vechten. Dus ja, België is er veel aangelegen om uh, die mensen in de gaten te houden... en te weten waar ze zitten en te weten of ze eventueel terugkomen. Nou, volgens die minister van Defensie uh, doet België zeker niet mee... aan een soort kill-list uh, waarbij er mensen actief uitgeschakeld worden... Uh, van bijvoorbeeld Amerika, Engeland en Frankrijk is bekend dat ze dat wel actief doen. Nou ja, België wil dat dus niet zeggen. Maar ja, duidelijk is als je uh, het politieke klimaat hier ook hoort... dat de regering er niet rauwig om is als er uh, Belgische IS-strijders om het leven komen. Maar zelf doen ze dat dus niet actief. Maar wel, me, wel, met, wel met de informatie mogelijk die zij dan verzamelen en analyseren. Ja, dat uh, eh, lijkt me duidelijk. En als je ook bekijkt hoe die strijd gevoerd wordt. En ik heb dat zelf in een vorige uh, professioneel leven ook van nabij mogen meemaken. Dat is een hele heftige strijd die er nou niet bepaald uh, is bedoeld om gevangenen te nemen. Uh, niet van de kant van de troepen die vechten op de grond. De Syriërs, de Irakis. Uh, dat is echt bedoeld om gebied te te veroveren, te heroveren en IS te verdrijven, levend of dood. En je ziet ook dat er in de praktijk dus relatief weinig gevangenen worden gemaakt. Vooral ook omdat heel veel IS-strijders natuurlijk zelf de wens hebben... om te strijden tot de dood erop volgt. En dat is dan ook vaak wat er gebeurt. Nou, we hebben een tijdje terug hier groot nieuws gehad... met een sterk staaltje van onze inlichtingendiensten. Dat ging dan over de Russen. Ja. Als ik dit zo hoor, dan denk ik... ja, Nederland is daar dus kennelijk ook heel goed in. Is die dan ook bij deze operatie betrokken? Nou ja, totaal zouden er 21 landen... Op een of de andere manier bij die operatie Gallant Phoenix betrokken zijn. En als je dan bedenkt dat het profiel van Nederland, dezelfde plekken noordwest Europa, dezelfde, of niet dezelfde mate van Sy uitreis van Syrië-strijders, maar we hebben ze natuurlijk wel, dat ook Nederland zich zorgen maakt over wat als die Syrië-strijders terugkomen, dat onze eigen militaire inlichtingendienst en überhaupt de veiligheidsdiensten daar een beeld van proberen te krijgen. Ja, dan ligt het voor de hand dat ook Nederland op een of andere manier daar een rol. In speelt. Ze zijn natuurlijk ook betrokken, net als België, bij uh, het bombarderen... of betrokken geweest bij het bombarderen van de IS. Uh, ze trainen de Koerden, ja, allemaal dingen die overeenstemmen. Maar weten doen we het op, niet, op dit moment niet. Maar ga er maar vanuit dat dat iets is wat wij proberen uit te zoeken vandaag. Ja, Sander van Hoorn was dat, onze correspondent in België. Dat is een nieuws vanuit Tilburg, want uh, voetbalnieuws dan. Trainer Erwin van der Looy heeft per direct ontslag genomen bij Willem II... Contact met uh, voetbalcommentator Armand Afsaroglu. Uh, Armand, wat is de reden dat hij dat heeft gedaan? Nou, de fans van Willem 2 waren helemaal klaar met Erwin van der Loy En er gebeurde de afgelopen dagen iets wat je niet vaak gebeurt. Zeker niet op zo'n manier. Want twee dagen geleden kwamen de supporters van de ploeg... met uh, uitspraken dat ze wilden dat de club per direct afscheid zou nemen van Erwin van der Looy. Er kwam een hashtag op Twitter, Erwin Oud. Ze gaven allemaal dingen aan waarom ze vonden... dat Erwin van der Looy moest opstappen. Nou ja, het bestuur van Willem II, dat zei gisteren... die jongens, dit is onzin, we staan er helemaal niet zo slecht voor. We kunnen nog rechtstreeks in de eredivisie blijven. Wij staan achter onze trainer. Maar tien minuten geleden heeft Van der Looy in een verklaring gezegd... ja, ik heb na gesprekken met mijn omgeving toch maar de conclusie uh, getrokken... dat ik uh, weg moet, want ik heb totaal geen... Uh, ja, meer, of de achterban heeft totaal geen vertrouwen meer in mij... en het gaat nu vooral om mijn positie en niet zozeer om de club... en heeft uiteindelijk zelf de beslissing gemaakt... om nu per direct weg te gaan. Um, want ja, die, die supporters die zijn ontevreden. Maar goed, uh, kijk, natuurlijk Willem Willem II... Heeft ook wel eens betere periodes gekend... maar uh, ook wel veel slechtere periodes. Ja, dat maakt het zo raar, want het, kijk, Erwin van der Looy heeft het helemaal niet zo slecht gedaan. Als je kijkt naar de resultaten, dit is een tweede seizoen. Vorig jaar rechtstreeks in de eredivisie gebleven. Dit seizoen staat hij nu vijftiende voorlopig. Vijf punten voor op de nummer zestien. Nou, op die plek wil je niet staan, want dan moet je degradatievoetbal spelen. Hij heeft de halve finale van de beker gehaald. Vorige week verloren daarin van Feyenoord. Maar eigenlijk al vanaf het begin boterde het niet tussen van der Looy en de fans. En ja, dat is afgelopen week dus tot een uh, climax gekomen. En ik snap van der Looy ook wel, want in zo'n klimaat wil je dan denk ik ook niet meer werken. Want die supporters riepen ook op tot boycotten. De tribunes zouden leeg blijven de komende wedstrijd tegen PSV. Dus ze waren echt klaar met hem. En van der Looy had er echt geen zin meer in. Nee. Uh, en hij zou aan het eind van het seizoen toch al weggaan. Wie gaat het seizoen afmaken daar in Tilburg? Ja, van der Looy had inderdaad al gezegd dat hij is zeker zou staan. dat die is de interim trainer. Die gaat nu de komende trainingen leiden. En zal waarschijnlijk ook wel de wedstrijd tegen PSV komende zaterdag gaan leiden. En dan zal Willem 2 voor de, voor de laatste week van het seizoen. Ja, toch op zoek moeten naar een. Wellicht, maar dat ja. is nog niet helemaal zeker wat ze, daar, wat ze daarin gaan doen. Dankjewel, Arman. Afza Roblo was dat. Weer, weer.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 Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. it's Wonderful I dream of you. Chips, chips. Du du du chi chi chi. Du du du chi chi chi. Du du du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 Doei, Hoorde ik jou nou een beetje meehummen? Ja, me? dat klopt. Oh, dat ik loop ook een beetje he? mee. Ja, ik wil Zo zingt hij ongeveer. Nou, hij zingt, spreekt een beetje. Hè? Ja. ja. Uit 1981. Het is nu 16 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Nou, Zoals jullie allemaal misschien wel weten... zijn we niet alleen te horen via de radio... maar ook te zien via wat? visual radio. Er hangen hier allemaal webcams... en die uh, registreren alles wat wij doen, Jurgen. Uh, Leon de Koning is een trouwe kijker en hij appte ons een vraag. Namelijk, waarom gebruiken jullie nog steeds zoveel papier... tijdens uitzendingen, terwijl er minimaal zes computerschermen voor jullie staan? Dat wil hij weten. Ja, op zich een goede vraag. Nou, ik, het, ja, nou ik, ik heb wel een beetje vermoeden welke kant het op gaat. Nou, nou vertel. Ja, jij hebt daar een hele stapel ik papier heb, in. Uh, ja, ik, ik krijg met name heel veel papier in mijn handen geschoven. Ik gebruik normaal gesproken per, bij een uitzending drie velletjes. Daar staan per uur de liedjes op, van, uh, die we draaien. En ik, ik heb altijd één aantekendingetje, daar schrijf ik dan af en toe dingen op. Ja. En dat is het ongeveer. Ik, ik krijg er wat meer. In. Ik krijg namelijk elke keer tijdens mijn nieuwsoverzichten... op het hele en het halve uur... Uh, de teksten ook op papier... voor het geval dat de computer uitvalt. Dat ik dan in ieder geval door kan praten. Oké. Okay. Dus het is een soort backup systeem. Maar kunnen we daar niet een keer van af? Want uh, we gaan straks ook naar een andere studio. Dan mag je hopen dat die computers weer een ja, beetje... Ja, maar ik, er wordt al uh, proefgedraaid met die studio's. En ik zag veel mailtjes voorbij komen... dat het toch wel heel handig is om het papieren uh, okay. mee te nemen. Goed, dus, dat is ja, de reden. Ik dacht, ik doe een poging om toch aan iets minder papier te komen. Maar uh, dat zit er dus voorlopig even niet in. Maar goed, dat is de uitleg erbij, Leon. Uh, wel slim en snel opgemerkt ja. overigens. Nou, luisteraar Philippe Hannaert, die appte ons... hij wil weten waarom we Engelstalige interviews... nog altijd vertalen naar het Nederlands. Zijn er onderzoeken naar hoe goed het Engels... van de gemiddelde luisteraar is, vraagt hij. Zijn die er? Eh... Uh, nou, we doen heel veel onderzoek naar uh, onze luisteraars. Maar specifiek over dit, is uh, dat is niet onderzocht naar mijn weten. Um, we weten natuurlijk wel uit internationale onderzoeken... dat het Engels van Nederlands best heel goed is. Veel onderzoeken staan we in de top vijf of soms zelfs helemaal op de eerste plek. Nou, kijk, het punt is, de andere kant van het verhaal is ook waar. Als we het namelijk niet doen, dan krijgen we daar ook weer veel commentaar op. Want als mensen zeggen, waarom vertalen jullie dat niet? En in Engels ga je... Kunnen we ons dan misschien nog een beetje redden? Maar je hoort ook af en toe andere talen voorbij komen in, in, onze, in onze reportages. En ja, dan is het toch wel zaken om het een beetje te vertalen wat er wordt gezegd. Iemand die zich er wel echt in verdiept heeft is Maarten Rijkens. Hij heeft het boek I Always Get My Sin geschreven over steenkolle Engels. En nou, hij zegt dat we inderdaad best wel goed zijn met Engels, de Nederlanders. Maar soms vreemde uitspraken doen. En hij geeft een paar voorbeelden. Dan heeft natuurlijk een keer gezegd... we are a country of undertakers. En hij dacht, we zijn een land van ondernemers. Maar hij zei, we zijn een land van begrafenisondernemers. Dat blijft natuurlijk altijd heel grappig. En uh, how do you do, and how do you do your wife... blijft ook altijd heel aardig. Een voorbeeld van hoe je het fout kunt zeggen... And may I thank you from the bottom of my heart and from my wife's bottom? Dat is toch ook een hoogtepunt in Engelse taal? Ja, nou ja om maar even aan te geven. Dus, maar um, ja, ik, ik denk toch wel dat, dat we dat moeten blijven doen. Um, uh, sommige dingen liggen zo voor de hand. Kijk, als je met een keer yes zegt, dan snap je dat wel. Maar zeker langere stukken worden vertaald in het Engels, maar ook wel um, in. De andere talen. Dus dat blijven doen. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r 1 jnnosnl Hoe gaat het met je schermpje Jolanda? Dat doet het heel goed. Dat schermpje valt gelukkig niet uit. En als die uitvalt, dan heb ik altijd nog een tablet erbij. Dus uh, geen papiertje in mijn studio. Maar het aantal files neemt gelukkig ook wel af. Nog wel steeds veel vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Drie kwartier tussen Werkendam en Noordloos. Daar was een ongeluk. En verreweg de meeste vertraging is door een ongeluk met uh, verschillende vrachtwagens op de A8 van Zolle naar Amersfoort. Tussen Alfred Elspet en Alfred Ermenho meer dan een uur vertraging. De weg is daar nu ook tijdelijk dicht. Hashtag wij zijn gelijkwaardig. Dat is het thema van Internationale Vrouwendag vandaag. Henny Westland is directeur van Westland Kazen. Is een vrouw die strijdt voor de positie van vrouwen. Dat doet zij via de Hunger Project. Waar ze Indiase vrouwen activeert om op eigen kracht honger de wereld uit te helpen. Mevrouw Westland, hartelijk welkom. Um, even die hashtag, he. wij zijn gelijkwaardig. Hoe zit dat dan in India? Want dat beeld dat we daar dan af en toe van zien... is dat het daar nog lang niet uh, gelijkwaardig nee, is. Nee, in India zijn de vrouwen echt heel erg achtergesteld. Sterker nog, er zijn eigenlijk 60 miljoen vrouwen tekort in India. Want die mogen eigenlijk niet geboren worden. Dus tijdens of na de zwangerschap uh, ja, wordt daar, uh, worden ze toch al uh, doodgemaakt. Dus uh, mm -hmm. dat is ook wel een probleem. In India vrouwen tellen echt nog niet mee. Hoe bent u hier zo bij betrokken geraakt? Ik zit al een aantal jaren in de raad van toezicht van de Hunger Project... En toen kwam onze directie met het voorstel om een initiatief te ondersteunen met trainingen voor Indiase vrouwen in India. En wij waren eigenlijk daar wel een beetje kritisch op: van 194 miljoen mensen onder de armoedegrens. En ik was zelf al een paar keer in India geweest. Dan is dat niet een druppel op een gloeiende plaat. En weet je wat, laten wij daar zelf als Raad van Toezicht daar gaan kijken. Voor eigen kosten natuurlijk om dat programma dan eens te bezien waar jullie zoveel geloof in hebben. En toen werd u geraakt. Ja, omdat ik dacht van, dit is misschien wel echt de enige manier... om India verder in de tijd te, te brengen... juist met dit trainingsprogramma voor vrouwen. Want wat, wat zag u daar? Nou, als je bijvoorbeeld één vrouw zou helpen met microkrediet... wat ook heel goed is natuurlijk... om haar te helpen met een naaimachine of met een uh, koe... Zodat ze dan, daar haar eigen geld mee kan verdienen? Dan help je één ondernemende Indiaanse vrouw. Maar met dit programma help je dus vrouwen die in een dorpsraad komen. Want je moet het zo zien, het grote voordeel van India... is dat het een democratie heeft. Alle omringende landen hebben dat natuurlijk niet. En met die democratie is er ooit een grondwet gekomen... waarbij het verplicht is dat 50 van de vrouwen... in dorpsraden komen. En als je die vrouwen nu natuurlijk dus traint in die dorpsraad... om hun stem te laten gelden... kan je voor lange termijn, voor de toekomst, heel duurzaam... dat blijven ondersteunen. Dan, en dan bereik je niet één vrouw... in bereikt een heel dorp. Want dan begint het in dat dorp. Ja. En, en dan uiteindelijk gaat dat door naar de regio. En, en zo moet dat eigenlijk het, het land uh, overstromen. Zeg ja. Maar. In het hele land moeten moet de 50% vrouwen... dan in dorpsraden zitten. En dat ene dorpje wat jij traint... dus wij hebben nu die armste provincie Odisha. Willen wij al die dorpen van Odisha willen wij trainen. Dan heb je die hele provincie al... een van de armste provincies... Vinden die mannen die daar zitten, vinden die dat goed? Nou, omdat die vrouwen natuurlijk eigenlijk nog steeds achtergesteld waren... in die grondwet al sinds 1992 er is waren die vrouwen wel verkozen. Alleen die mochten niet komen naar de, naar de dorpsraadvergadering, Of als ze kwamen, moesten ze ergens op de grond zitten... en die mannen waren aan het woord. Dus geldde hun stem helemaal niet. Maar sinds wij zijn begonnen met die trainingen voor die vrouwen in Odisha... leren wij dat zij met z'n tien, hè, want je hebt tien mannen en tien vrouwen... in iedere dorpsraad, dat ze met z'n tienen. zeggen... nou, we hebben erover nagedacht, we willen dit en dit adresseren. Ja. Dus nu kunnen die mannen toch niet meer om die vrouwen heen. En hoe, dat is het mooie ervan. Hoe kijken ze eigenlijk naar u als u daar uh, komt? Met uh, uw westerse blik. Uh, uh, gewoon u, u, u bent ook uh, vrij fors zeg maar, ten opzichte van hun. Ik bedoel in de lengte. Ja, dank u wel in de lengte. Ja, ik dacht, wat zeg ik nou weer op internationale vrouwendag? Maar dat bedoelde ik wel. Namelijk ja. Vergeleken met een Indiaanse vrouw, ja, nee, torent u komen, daar Wij uit. gaan dus uh, met, met de investeerders uh, daar naartoe. Dus dan ben je een paar uur aan het rijden... hobbelde bobbel over zo'n stoffig paadje. Uh, en dan kom je in zo'n dorpje... waarvan die vrouwen nog nooit hun dorp zijn uitgeweest. Dus voor het eerst spreken ze iemand überhaupt uit het westen. Nou Dan steken wij inderdaad wel één, twee koppen boven hen... Uh, hen uh, uit, ja, het contact wat je dan hebt en het vuur in die ogen van de vrouwen... die dus zien van, oh, opeens doe ik er wel toe en opeens geldt mijn stem. En juist met elkaar gelden onze stemmen. En kijk eens wat we eigenlijk al voor elkaar hebben gekregen. Dat is geweldig. Wat heeft dat het, ja, wat, wat heeft concreet nu al opgeleverd? Wat is een van de eerste resultaten dan? Door dit? Nou, zij, uh, uh, je, hebt een uh, je bent vijf jaar ben je, hè, het duurt zo'n verkiezing. Dus ze zijn in 2017 zeg maar uh, begonnen. Wij hebben ze getraind. En we gaan dan eerst met de vrouw in een gesprek. En daarna gaan ze dus vol trots ons uh, dat dorpje rond laten rijden. En een Pragmatische dingen. Dus vrouwen zijn natuurlijk heel pragmatische. En dat heeft Kandi natuurlijk, al bedacht toen die tijd met die grondwet. Geef een vrouw 10 euro en die weet van. Ik moet iets hebben voor eten, ik moet iets hebben voor school, ik moet iets achterhouden voor de dokter, voor onvoorziene dingen. En die heeft dat al gezien: van, geef die vrouwen nou dat geld. En die weten wat ze moeten doen. En ja, we weten allemaal, als je een man wereldwijd ja. een tientje geeft, Weet je wel, dan weten <laughs> ja. we wat er mee is. wat wij hebben gezien in zo'n dorpje is dat zij bijvoorbeeld toiletten hebben geregeld. Uh, ja, en er wonen 5000 mensen gemiddeld in zo'n dorpje. En dan staan er natuurlijk eigenlijk maar iets van... ja, wat is het, 20 of 30 toiletten zo een beetje verspreid. En die toiletten zijn enerzijds natuurlijk voor de hygiëne... maar anderzijds natuurlijk ook voor het voorkomen van verkrachtingen. Ja. Want als je zo'n... Als je met die vrouw in gesprek gaat en vraagt hoe ziet jullie dagritme eruit. Ja, dan staan ze tussen vier en vijf uur op om hun behoeften in het veld te doen. Moeten ze een halve kilometer lopen in het veld en dat doen ze voordat de mannen wakker worden, want anders lopen we kans om verkracht te worden. Ja, ja, en zo'n ja. toilet is daar natuurlijk ook wel voor. En vol trots laten ze dat dan zien. Ja. Geweldig. Ja, het, het klinkt voor ons inderdaad zo uh, ja, de, de normaalste zaak van de wereld... maar uh, goed werk dus wat uh, de Hunger Project uh, daar doet in India. En uh, u bent erbij betrokken. Uh, gewoon een voorbeeldje even op deze Internationale Vrouwendag van hoe het kan. Hartelijk dank voor uw verhaal. Henny Westland. 2, 3 voor de dag. Drie Zaken het Nieuws gaat u meer over horen. De komende uren tegen de 14-jarige jongen uit het Friese dorp Katlijk... die verdacht wordt van het doden van zijn ouders... is 12 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS geëist. Vandaag komt er een uitspraak in die zaak. De eis van 12 maanden en jeugd-TBS is de maximale straf... die de kinderrechter aan minderjarigen in die leeftijd kan opleggen. De jongen heeft eerder al toegegeven... dat hij zijn ouders met een mes om het leven heeft gebracht. Dan de Raad van State, die buigt zich vandaag over een zaak van drie vrouwen. Zij zeggen dat ze te verwesterd zijn om terug te keren naar hun landen van herkomst. En die landen zijn Afghanistan en Somalië. De vrouwen moeten van de immigratie- en naturalisatiedienst het land uit. Een van de vrouwen wordt bijgestaan door Vluchtelingenwerk Nederland. Haar verhaal is dat zij gevlucht is uit Afghanistan. Inmiddels uh, vijf jaar in Nederland is. En hier ervaren heeft dat ze haar eigen leven kan leiden. Uh, op een manier die ze in Afghanistan nog niet kende. Dat ze ook geleerd heeft over uh, haar geloof. Dat je die ook kunt uh, beleiden zonder een burka te dragen. Maar dat een hoofddoek en bedekkende kleding voldoende is. En uh, ze heeft een opleiding gevolgd. Ja, daarmee is ze dusdanig verwesterd dat terugsturen naar Afghanistan een gevaar voor haar zou betekenen. En in Bembel, dat ligt bij Nijmegen... hebben archeologen een bijzondere fonds gedaan. Een compleet Romeins grafveld van blijkbaar veel rijke Romeinen. Er is straks een persconferentie. Trudy van Rijswijk gaat daar voor ons naartoe. En daar worden ook fondsen gepresenteerd, Trudy. Wat krijg je daar te zien? Nou, Rijkswaterstaat zegt dat die vondsten heel kwetsbaar en uniek zijn. Het moeten dus mooie, dure zaken zijn. Er zijn een tientallen graven gevonden. als grafgift, zoals je zei. En het bijzondere is dat het om heel veel graven gaat. Dat ze heel goed zijn bewaard. En dat die grafgiften heel duur en exclusief waren. Het moet dus elite zijn die daar begraven is. Er zijn daar in dat gebied wel vaker vondsten gedaan. Dus is het bekend eigenlijk dat daar dus veel Romeinen hebben gewoond? Ja, het was al bekend dat er een grote Romeinse legerplaats is geweest. Maar nu vermoedt men dat er ook villa's hebben gestaan. Die zijn er trouwens nog niet gevonden hoor. Het is alleen een grafveld in een grote akker. En naar nou, die villa of villa's moet er nog even weer gezocht worden. Maar in ieder geval, ze zijn er nu. Uh, in de tweede en de derde eeuw hebben ze daar gewoond. En uh, ja. Eh, Rijkswaterstaat laat ze maar één keer zien... want het is kwetsbaar, zei ze. Dus we hebben één keer de kans om te kijken. Ja, we zijn heel benieuwd natuurlijk wat daar uh, straks echt wordt geshowt. We gaan het horen via jou hier op NPO Radio 1. Trudy van Rijswijk, dus daar in Bemmel. Guylenne. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Uh, is Internationale Vrouwendag een moedje? Dat gaan we straks bespreken in, uh, voor de media dan. Uh, in het Mediaforum. Arno Kantenberg en Brahim Boerzik zijn er. We blikken natuurlijk ook terug op het uh, pauwdebat van gisteravond. wat vanuit Rotterdam werd uh, uh, geleid en uitgezonden over de gemeenteraadsverkiezingen. En in het uh, tweede uur van spraakmakers hebben we in ieder geval gesprek met de rector Magnificus uh, van Wageningen. van de universiteiten daar. Die bestaan morgen 100 jaar. Dan kunt u ook mooi reageren op het verhaal in trouw dat zij samen met uh, de Erasmus Universiteit. nou net niet meedoen aan die. Toename van het aantal vrouwelijke hoogleraar en waarom dat niet is gelukt of dat het een bewuste keuze is. En we hebben het over uh, echtscheidingen. Vrouwen worden uh, zelfredzamer, nemen vaker het initiatief tot een, tot een echtscheiding, maar komen er financieel nog steeds wel veel minder goed uit. Dus hoe dat te voorkomen is, gaan we straks bespreken. In Spraakmakers met Kiel en de vanaf half tien vooraf gegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Boze reacties in de Tweede Kamer op het besluit van ING om topman Ralf Hamers een salarisverhoging van 50% te geven. De bank, die in 2008 nog 10 miljard euro staatssteun kreeg, gaat Hamers 3 miljoen euro per jaar betalen. GroenLinks-Kamerlid Snels heeft een debat aangevraagd. En ook de SP, D66, ChristenUnie en de P van de A zijn verontwaardigd. Transavia en de 500 piloten hebben vannacht een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO. Er is onder meer afgesproken dat het rooster van piloten in de laatste 24 uur voor vertrek niet meer veranderd mag worden. Nieuwe stakingen van piloten die in voorbereiding waren gaan voorlopig niet door. FOP, Sjoemel en Show-aangiftes zetten het strafrecht onder druk. Dat zegt de Haagse hoofdofficier van Justitie. In een column bij Omroep West zegt hij dat iedereen het recht heeft... om aangifte te doen, maar dat er soms betere opties zijn. Activisten en politici die aandacht willen... kunnen wat hen betreft beter een debat organiseren. Het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs is verder toegenomen. Er staan er nu 122.000 ingeschreven. Vorig jaar waren dat er 112.000. Vooral het aantal studenten uit Roemenië en Bulgarije is gestegen. En trainer Erwin van der Looy stapt per direct op bij Eredivisie Club Willem II. Hij zou eigenlijk aan het einde van het seizoen vertrekken... maar onder druk van ontevreden supporters heeft hij besloten om meteen weg te gaan. Twee dagen geleden riepen supporters massaal om zijn vertrek.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 ANWB Verkeersinformatie. De spitsfiles lossen maar moeilijk op. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits, vooral door de vele ongelukken. Wat er nu nog speelt is de A2 Utrecht richting Amsterdam. Ruim 20 minuten vertraging tussen Vinkenveen en Knopend Amstel. Dat had te maken met een ongeluk. Hetzelfde geldt voor de A2 Eindhoven richting Maastricht. Nog bijna een half uur extra reistijd tussen Kelpen, Oler en Wessem. Ook op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp zijn de rijstroken weer open. Tussen Afrit-Eimuide en Knopendehoek nog 20 minuten vertraging. Nog helemaal dicht is de A28 zwolle richting Amersfoort bij de afrit Ermelo... na een ongeluk met twee vrachtwagens. Vanaf de Afrit-Elspeed staat er 9 kilometer met meer dan een uur vertraging. Tot slot de A50 Apeldoorn richting Emmerloort. 20 minuten vertraging tussen Knopend Hatemerbroek en Kampen. Daar staat 5 kilometer. NPO Radio 1. KRO en CRW. 3 miljoen salaris. Daar kun je toch mooi 60 vrouwelijke hoogleraren van aanstellen. Gilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Veel aandacht in de media, uiteraard voor Internationale Vrouwendag vandaag. Je zou kunnen zeggen, dan hebben we dat weer gehad voor dit jaar. Je zou ook kunnen zeggen, de positie van vrouwen is altijd een belangrijk onderwerp. Is Internationale Vrouwendag een moedje voor de media? Dat bespreken we straks na tien uur. Onder meer dan met Arno Kantelberg, die komt zometeen al hier. En Brahim Boerzik is er dan ook. Fedra Werkhoven is columnist, journalist, schrijver en vanochtend onze spraakmaker. Fedra, goedemorgen. Goedemorgen. He. Is 8 maart zo'n dag die voor jou... Extra belangrijk is? Nou ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat er één moment is in het jaar waarin je gewoon, waar al die cijfers gewoon allemaal even op een rijtje komen te staan. Weet je, dat iedereen zich duidelijk realiseert: oké, okay, hier staan we, hier moeten we nog aandacht aan besteden en dit is waar we het komende jaar weer onze pijlen op gaan richten. Voor het bewustzijn uh, is heel ja, belangrijk. Ja, zeker, zeker. En iets anders: stuur jij wel eens een appje achter het stuur? Zeker, ja, ik maak me daar, Echt? ja, ik denk dat ik al een gevangenisstraf levenslang had gehad als. Uh... <lacht> ja, ha, want daar gaat het om hè, daar gaan we het er meteen nu eerst over hebben in Stand.nl. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil korte te maken... met automobilisten die de veiligheid van andere weggebruikers... en van zichzelf natuurlijk ook ernstig in gevaar brengen. De term roekeloos rijden wordt specifieker omschreven in de wet. En als het aan het kabinet ligt, dan riskeer je voortaan dus een gevangenisstraf... in plaats van een fikse boete als je achter het stuur zit te telefoneren of te appen. De stelling is daarom, op appen achter het stuur moet een celstraf staan. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Want het kabinet gaat automobilisten dus aanpakken. Die term roekeloos rijden wordt dus specifieker omschreven. En dat betekent dus als je voortaan met de telefoon in de hand achter het stuur zit... en je bent aan het bellen of aan het appen, dan zou je wel eens de cel in kunnen. Als je aan het appen bent, dan kijk je dus niet op de weg... Je moet je vingers gebruiken en je moet er ook nog bij nadenken... wat je die anders zal terug oh ja, Als je een appje krijgt, dan gaat het gewoon automatisch... dat je gaat kijken wat het is. Ja, dat is ook wel dom eigenlijk. Dus je hebt je hoofd niet meer bij het verkeer... en je hebt je ogen niet meer op het verkeer. Ja, zo kan het aflopen. Iets wat we allemaal niet willen en wat we allemaal wel weten. En toch gebeurt het wel. Want Fedra, ja. sta jij erbij stil op het moment dat je dan het toch weer doet? Ja, nou ja, kijk, wat ik tegenwoordig doe, is dat ik dat ding in een inderdaad in een houdertje zet. En er is natuurlijk net iemand uh, vrijgesproken, of zeg maar, ja. hè, heeft geen boete gekregen, omdat dat ding in een houdertje stond. Want ja, er is natuurlijk ook wel een soort van vage grens tussen wat je dan wel mag in dat houdertje, want je hebt hem ook in het houdertje hangen, omdat je naar je uh, navigatie kijkt, ja. tenminste ik wel. Maar je bent even goed afgeleid. Je bent afgeleid, ja? tuurlijk, maar je bent ook afgeleid als je een slok uh, drinken neemt, of als je gewoon even opzij kijkt, weet je. Dus maar, ik probeer probeer dus nu te doen dat hij in het houdertje staat... omdat ik via de dictafoon mijn bericht stuur. Maar waarom kan dat bericht niet even wachten? Nou ja, omdat je soms vaak gewoon twee uur in de auto zit... En dat je dan uh, toch uh, voor je werk wordt ge uh, gebeld. Of er komt een mail binnen die je ziet. En We doen natuurlijk alles ook gewoon 24-7 door. Ja. Ook tijdens het rijden. Ja. Arno Kantelberg, goedemorgen. komt hey. net binnen. Was hey. je nog even aan het appen, jongen? In de auto, hè? In de auto. auto. Achter het stuur ook nog eens. Mijn vrouwtje meegepakt mag toch open ja. Ja. van ja. niet. Nee. Nee. nee, nee, het was een beetje druk op de weg. Hè? Ja. ja, nou ja, Pedro zegt dat we zitten gemiddeld twee uur uh, in ja. de auto. Dat kan nog wel eens langer zijn, maar goed, welkom, niet te min. We waren al begonnen, als je het niet erg vindt. Ja, jammer, jammer maar nee, nee natuurlijk, ja, gelijk heb je, ja. Met stand.nl, waarin de stelling dus is: het plan van minister Rapoza. Als je 'appdacht' dat stuur, dan ja. moet daar een celstraf op komen te staan. Nu is het nog een boete van zo'n 230 euro, en straks zou het maximaal twee jaar celstraf kunnen jaren, ja. opleveren. Mocht je ook nog eens een ongeluk veroorzaken, dan kan zes die straf verhoogd worden tot zes jaar. Ja. Hoe sta jij in? Vind jij uh, het nou, tijd worden dat? Dat, we dat gaan doen? Ik vind het eigenlijk wel, uh, wel slim. Eigenlijk, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En uh, ik betrap mezelf er ook wel eens op. Uh, een heel enkele keer moet ik erbij vertellen. En het is eigenlijk levensgevaarlijk. Ja. Uh, met zeker met die drukke wegen in Nederland. Maar twee jaar celstraf? Vind je dat? Uh... Nou, dat wordt het natuurlijk nooit in de praktijk. Nee, daarom nee, nee, bedoel ja, ik. Het nee, is ja, een ja, beetje spierballentaal nee, toch sy sy sy Symbolisch, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als, je, als het maar wel dat... doorgaat, zou het jou er dan nog meer van weerhouden? Zou je er nog bewuster van zijn? Van, nou, dan moet nou, dat het, denk dan doe ik het echt niet meer. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, je hebt die boel, hardrijden. In Nederland wordt niet met celstraffen. Althans, uh, wordt ook zwaar bestraft hè, in de financiële sfeer. Met die boetes die gigantisch zijn. Tegenstaand op bijvoorbeeld Duitsland. waar je een tientje moet betalen als je de uh, 20 kilometer hard rijdt. Of een keer parkeert. Nou, ik denk wel het de twee keer de dat ik het gaspedaal indruk. Ja. Dus ik denk dat de afschrikkende werking wel degelijk effect heeft. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat de maatschappelijke steun best wel groot is. Want als je dus in de auto wel aan het appen bent, of als je iets doet met je telefoon, echt, je weet niet hoeveel reacties je krijgt van ja, medeweggebruikers ja. Ja. naast hun Het ligt een beetje een auto hè, die je rijdt hè. Hoe ja, ik, heb een een auto? ik heb een oude nee, saap. Ja, nou, maar, dan mag je je meer veroorloven. Nee, maar wees ja. eerlijk, als je zelf, als er iemand voor jou zit die ja. met zijn telefoon in de hand zit, hoe vaak ja. gaat diegene langzaam ja, rijden zonder ja, ja. Nee. Heeft, dat hij erg in heeft je ziet het zelf. Je ja, ziet ook heel veel vrouwen gewoon een mascara bijwerken, ja. te, weet je? Ah. Ja, en dan ja. dacht je, waar ligt de grens? Ja, ja. ja exact. exact. Nou. Goed, laten we eens wat de andere reacties ook gaan doornemen. Bas Otten-Zeggers, die reageert bijvoorbeeld, behalve dat ik wel eens een WhatsApp-bericht heb verstuurd achter het stuur, gebruik ik mijn telefoon ook voor navigatie. Waarom is het versturen van een bericht dan gevaarlijker dan bijvoorbeeld een broodje eten of navigatie instellen? Ja, wat jij ook zei, Federa. Annie van der Velde, ik ben het helemaal eens met de stelling. Laatst ben ik vlak bij huis op een rotonde bijna aangereden door een automobilist. Ik fietste met licht aan, zo van twee jaar achterop. Automobilist keek op zijn telefoon, stopte niet. Uiteindelijk heb ik zelf nog net een noodstop kunnen maken. En Nick van Lunteren die schrijft... Mensen die appen achter het stuur zijn geen criminelen, naar mijn mening. Dus een zelfstraf lijkt me sterk overdreven. Maar het huidige beleid werkt nog onvoldoende. Want ik zelf sms en bel uitgebreid tijdens het rijden. Dat is natuurlijk ook nog zoiets. Je kunt die straffen verhogen, maar dan heb je het ook over handhaving. In hoeverre wordt er gecontroleerd worden natuurlijk ook regelmatig... dat de politie dat wat minder doet vanwege het gebrek ja. aan capaciteit. Dus die pak wat denken jullie? Werkt, als de pakkans vergroot wordt, werkt dat sterker dan een strafverhoging? Nou ja, ik denk dat als de pakkans vergroot wordt, zeker natuurlijk, dan let je nog meer op. Ja. Maar je, iedereen is eigenlijk al verschrikkelijk aan het opletten. Als je politie zit, dan gooi je, je telefoon ook gelijk weg uh, naar de, de uh, passagiersstoel. Weet je, dat is toch iets. Die oplettendheid is al heel lang aan de gang. Dus als je nog meer politie ziet rondrijden, ja, dan zeker. Ja. Meneer Tartolen, Gerard Tartolen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. U bent verkeerspsycholoog. Um, we hebben het er nu een paar minuten over. En, en de gedachte die dan opkomt, ik maak me er zelf net zo schuldig aan... maar wat is het dat we kennelijk harde straffen nodig hebben? Willen we een keertje tot het inzicht komen, misschien moeten we het niet doen... Ja, er is eigenlijk al een hoop, een hoop daarvan gezegd in het gesprek hiervoor. Uh, kijk, we hebben allemaal het gevoel dat we het makkelijk kunnen. Dat wij goede chauffeurs zijn en dat uh, ja, het autorijden gaat voor een belangrijk deel automatisch. Dus je hebt ook het gevoel dat je dingen kan gaan doen tijdens het autorijden. Uh, en die zelfoverschatting is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, maar we leiden er allemaal aan. En daar komt ook nog eens een keer bij, en dat is heel duidelijk geworden in het gesprek hiervoor, dat het ook niet echt sociaal afgekeurd wordt, want iedereen geeft het gewoon toe dat hij het doet. Ja. En ja, als je door de politie wordt aangesproken, of als je echt goed erover nadenkt, zeg je, ja, we zouden het eigenlijk niet moeten doen. Maar op een verjaardagsfeestje, als je gaat zeggen dat je nooit je telefoon achter het stuur gebruikt, ik dan, niet, dan ben je eerder een brave Hendrik dan dat je, uh, dat gewaardeerd wordt. Ja. Terwijl als je zegt dat je regelmatig met een slok op in de auto stapt, dan is iedereen waarschijnlijk toch wel heel afkeurend. Je ja. moet wel in een vreemd maar is dat een dus, fase uh, nog? Of, ja. uh, Sorry? Met alcohol achter het vuur was dat... Nou ja, neem twintig jaar geleden. Was dat ook een ander verhaal? Ja, het was een ander verhaal. Maar dat is gelukkig uh, een heleboel gebeurd. En ja, het gebeurt nog steeds helaas. Maar uh, de, hele, ja, de hele norm daarover is wel veranderd. Ja. Het, is echt, het wordt echt afgekeurd. Je kan het niet maken. En je bent echt wel een vreemd figuur als je dat doet. En... Uh, ja, dat is bij appen achter het stuur helaas nog niet het geval. En het is wel echt heel gevaarlijk. Maar omdat het meestal goed gaat, ja, worden we eigenlijk elke keer bevestigd in ons gevoel. van het kan makkelijk. Uh, elke keer als je het weer doet, kan, heb je het gevoel van ja, maar zie je wel, het kan ook makkelijk. Ja, ja. Totdat die keer dat er fout gaat en dan is het natuurlijk te laat. Ja. Maar als dus, u zegt, als uh, het gaat om die normen hè, en die normen en waarden. Op het moment dat je nu een celstraf opzet, beïnvloedt dat ook het idee hoe wij er naar kijken? Nou, ik, ik persoonlijk vind het echt een groot probleem. En dat is ook aangetoond nu net weer. Dat iedereen het gewoon doet. En dat men ook niet het gevoel heeft dat men hem moet laten. Dus ik denk dat alles helpt. Alle kleine beetjes helpen. En het zwaarder straffen. En ook een andere manier van straffen. Ja, dat dan uh, financiële boete. Dat helpt wel iets. Ja. Maar ook is al gezegd, die pakkans is veel belangrijker. Als jij het gevoel hebt dat je elk moment wanneer je dat ding pakt... Uh, echt een grote kans loopt om uh, een agent achter die broek aan te krijgen. Ja, dan laat je het veel eerder uit je hoofd dan wanneer er een ja, fictieve hoge straf ontstaat. Mm -hmm. maar je het gevoel hebt dat die nooit zal plaatsvinden. Ja, goed. Maar dat iedereen het gewoon maar doet, daar ben ik dan ook weer niet mee eens. Want je bent het juist heel erg van bewust dat het gewoon heel ja, erg Ja, maar je gaat. doet het dus ja, wel. Ja, ja maar ja. wel met veel meer beleid dan, zeg, vijf jaar. Ja, toch? Ja, ik doe dat niet zomaar in de... Ja, ja. Doet, dat je het doet of dat je het heel ja, bewust. doet. Er zijn gradaties doet. in. Uh, ja, nou ja, ik, zit, je mag overigens wel je telefoon aanraken als het in de houder zit. Hè. Dus navigatie ja, dat en dergelijke. Dan, ja, ja, dat, ja, ja, dus er zitten wel gradaties in. Maar goed, dat is wat Fedra zegt. Ja, als ik het een beetje boven mijn stuur hou, dan zie ik ook nog de rest van de weg. Ja, dat Houd je jezelf voor de gek eigenlijk. Ja, weet, je, weet je wat het geval is? Het is natuurlijk echt. Als je, als je, wat, hoe je dit telefoon gebruikt maakt ook heel veel uit. Hè? Want bellen is ook niet verstandig. Ook niet als het hands-free is. Maar als je heel even een kort berichtje. Uh, Waarom is dat niet verstandig hands-free bellen? Of mag Mark even inbreken? Waarom is dat niet verstandig? Ja, aandacht. Uh, nou, Denk dat is ik. ook aangetoond in onderzoek. Handsfree free bellen is net zo gevaarlijk als handheld bellen. Dat maakt niks uit. Het is echt, echt puur een, een regel die ingesteld is. Ook om het enigszins controleerbaar te houden en dergelijke. Maar het maakt qua. Belasting van je uh, van af, afleiding van de rijtaak maakt het heel weinig uit. Het heeft vooral te maken met wat voor gesprek je voert. Als je heel even zegt, schat, ik ben iets later thuis... dan zal de, de impact voor op het de rijgedrag vrij gering zijn. Maar als jij echt een zakelijke bespreking gaat voeren... door de telefoon, of dat nou handsfree is of handheld... Dus het zit, uh, dus dan het zit, heeft dat net zoveel effect. Het zit hem niet zozeer in uh, het, het, het, het, het manuele, he, maar in, het, uh, ja, het. Uh, in je aandacht. Ja, het heeft heel veel te maken ook met de capaciteit die je van je hersenen vraagt. die niks met de rijtaak te maken heeft. En een appje versturen, nou dat is net ook al beschreven. dan ben je echt met hele andere dingen bezig. Dan let je niet op de weg. En uh, dat is dus wat anders dan dat je eventjes iets, uh, iets auditiefs doet, zeg maar, eventjes maar, ja, ja. Of zo. Maar via voice command, dus met je stem een app versturen. via Siri of een, een tekstbericht. dat is dus ja. net zo gevaarlijk. Nee, wacht even. Nee, ja, dat, is, uh, dat heeft ook weer te maken met de uh, doet... intensiteit. Ja, met hoe lang je het doet ja, ja. en hoe ver je je echt over na moet denken. Zeg maar. Het gaat er dus om. Bovendien gaat de kwaliteit van je gesprekken en je, je ding ook achteruit. Hè? Want mensen kunnen niet multitasken, zoals vaak wel wordt gesuggereerd. Dus als jij een, uh, een werkbespreking gaat doen in je auto, terwijl je ook moet opletten op de weg, dan zal die werkbespreking ook achteruit gaan in kwaliteit. Ja, dus het is oh, sowieso auto. beter om het niet achter het auto achter het uh -huh. stuur te doen. Dat is altijd het verhaal, dat, ja, he? dat het wel kan. Ja, Arno. Ik niet zo. Ja, nee? ja internationale bouwdagen. Ja. Dank u zeer voor uh, uw uitleg en uw. Wij dan. Gaan, gaan. gaan we naar Koos P., oud-verkeersofficier. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zich nogal opgewonden, begrijp ik, over dit wetvoorstel? Ja, ja ik, ik, ik heb zelfs het idee dat het zo vlak voor de verkiezingen... wel leuk is om met uh, draconische straffen te komen... En, uh, vierballen taal te roepen, maar waar het om gaat natuurlijk... is of er ook uh, gehandhaafd wordt. En ik, ik heb het, uh, het wetsvoorstel gezien, ik heb de memorie van toelichting gezien... ik zie een paragraaf uitvoeringen en financiën... Daar staat niets bij over dat we wat meer gaan handhaven... en dat we wat beter toezicht gaan houden. Dat is natuurlijk heel fijn geweest in verband met de komende verkiezingen... om eens tegen al die kiezers te zeggen dat we in de gemeente... wat meer gaan letten op de verkeersregels... en wat beter de veiligheid gaan garanderen... in plaats van alleen maar te roepen dat we zwaarder gaan schaffen. Ja, kortom, het is windowdressing dan op deze manier. Ja, ik vind, ik vind het wel, want als je als je heel goed leest en, en je ziet dan ook de memo's van toelichting, dan is er artikel 5a ingevoegd in de wegenverkeerswet en daar staat dan dat het een ieder verbod is om de verkeersregels in ernstige mate te schenden door een of meer van de volgende verkeersgedragingen. Daar valt dan ook het het, het van rijden, telefoon onder, ja. uh, maar. Uh, zoals ik het nu zie, uh, betekent het dat je dus als politieman. Zal je dus achter iemand aan moeten rijden. Je zal moeten zien dat hij verkeersovertreding maakt. of dat hij slingerend rijdt. of dat hij raar doet. Want mm -hmm. hij moet de verkeersveiligheid uh, in ernstige mate schenden. door het gebruik van de telefoon. En dan uh, zou er een gevangenisstraf van twee jaar op kunnen staan, als er geen ongevallen gebeuren. Maar dan nog moet ik een rechter zien te vinden die iemand anderhalf jaar gevangenisstraf oplegt. Omdat hij een beetje slingerend over de weg reed, omdat hij zijn telefoon vasthield. Ja. Maar belangrijker is natuurlijk, want ik hoorde net een meneer bij u in de studio zeggen van ik denk wel twee keer na voordat ik mijn gaspedaal indruk. Waarom is dat? Omdat wij een aantal systemen hebben in Nederland die 24 uur per dag, zeven dagen in de week die snelheid controleren. Ja, en dan, en dan kom je op die pak als... En, en dat zijn boetes van een paar tientjes. Op uh, het uh, vasthouden van de telefoon staat nu 239 euro, inclusief de administratiekosten. En iedereen zit met dat ding in zijn hand, omdat men gewoon weet dat er geen politieagenten die ernaar kijkt. We hebben de laatste jaren steeds minder politie op de weg gezien. En het, het verkeersgedrag wordt ook steeds onveiliger. En het komt alleen maar doordat er geen toezicht is. Dus de minister had niet moeten roepen dat er, hij mag van mij roepen dat er zwaarder gestraft wordt, dat er beter uh, uh, door de rechter uh -huh. naar bepaalde zaken wordt gekeken. Maar je moet aan de andere kant ook dan, zoals we dat vroeger noemden, een blik agenten opentrekken en zeggen nou, wordt er ook gehandhaafd. Want we zullen dan ook niet alleen spierballentaal in de vorm van straffen, maar ook in de toezicht. Goed, duidelijk. Hartelijk dank, meneer Spees. Ja, Gaan we naar uh, de volgende beller. Wie heb ik aan de telefoon? Mevrouw Jansen, goedemorgen. Ja, mevrouw Jansen uit Zevenbergen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Uh, ik vind dat ze inderdaad een hele hoge straf moeten krijgen. No. En ik vind dat ze eigenlijk dood door schuld moeten krijgen als ze iemand uh, een dodelijk ongeluk veroorzaken. Ik heb een voorbeeld. Ja? Uh, mijn man is nu 70. Acht jaar geleden moest hij plotseling van baan veranderen. En hij was 62. Ze waren met zijn collega heel blij. Binnen een dag hadden ze een nieuwe baan, vanwege hun uh, expertise. Uh, zei, de collega reed met mijn man altijd mee naar Amersfoort En uh, er was één dag dat mijn man niet kon... omdat hij met zijn zoon naar het ziekenhuis mocht. En dat is de geluk van mijn man geweest. Want zijn collega is dodelijk veroogeld door een vrachtwagen... die er bovenop knalde vanwege het telefoon. Oh, jezus. Ja. En uh, ik zie hier niet anders. Ik uh, rijd hier langs een doorgaande weg. Ik woon hier langs een doorgaande uh -huh. weg... En we zien alleen maar mensen met telefoons. Moeders met kinderen op de fiets met een telefoon. Uh, het is onbeschrijfelijk. Nee. Mijn schoondochter heeft vorige week een ongeluk gehad met de vrachtwagen. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Ik weet niet, daar ben ik heel eerlijk in, of dat daar ook doorgekomen is. Nee. Maar wij zien als wij iedere week uh, naar onze schoondochter en zoon toe rijden om op te passen. U weet niet wat je ziet. Dus u zegt, zet er een, de hoogste straf op wat u, u betreft. We hebben ja. om de deur open te gooien en heel boos te worden. Ja. Ja. Het is verschrikkelijk. Buiten het gewone rijgedrag van moeders, kinderen, vaders, over de stoepen, alles. Dus ja. het algemeen rijgedrag, de mentaliteit is dermate veranderd. En Want de mevrouw bij u aan tafel, die zei ja, als je natuurlijk een politie aan ziet komen, gooi gauw je telefoon weg. Dat spreekt al uit wat voor mentaliteit het is. Ja. En wat de politie meneer net zei, heeft hij ook gelijk in. Er zijn te weinig mensen om te handhaven. Dat is, ben ik er helemaal mee eens. En dat het spierballen taal is vanwege de ja, maar u legt het, kortom, mevrouw Jansen, vooral het, het, bij mensen moet, zelf ook neer. En, en, en de geldboete heeft geen zin. Want nee. tegenwoordig draaien ze niet meer om voor 200 euro. dat was in mijn tijd nog wel, dat klinkt heel oud. Maar uh, ik, uh, ik, ik vond 200 ja. euro vroeger wel heel veel, trouwens nog. <lacht> maar daar zijn ze tegenwoordig ook niet zo moeilijk meer Ik ga het samenvatten gewoon. wat u zegt. Het is vooral belangrijk dat inderdaad gewoon hoge straffen worden opgezet. Zeker gezien want uw eigen de persoonlijke de ervaring. Omdat ze mevrouw had aangereden. Ja. Dank u wel, ja. mevrouw Jansen, voor, ja. uh, voor uw verhaal. Dank. Gaan we nog naar uh, Jaap Vermeulen. Meneer Vermeulen, goedemorgen ook. Goedemorgen. Voor of tegen die stelling dat er een zelfstraf op moet komen te staan... op appen achter het stuur? Uh, ja, de straffen hoger. Maar ik zit vooral uh, te denken aan de handhaving. Ja. En uh, er is al vaker gezegd aan uh, elektronische oplossingen. Mm -hmm. En ik denk aan een black box. En ja, die, die werd black box ook box is, ja. is dan een uh, app op de telefoon. Uh, die app registreert alle handelingen die je doet. Ja. En je mag alleen in de auto zitten als die app geïnstalleerd is... en die app ook aanstaat. En als er dan een aanrijding is, dan kan de politie zien... Uh, heb je zitten appen of niet... Dus uh, de verplichting dat uh, iedereen die app geïnstalleerd heeft... als je daarmee in de auto zit en zo niet... dan moet die uh, telefoon in de kofferbak liggen. Ja. Maar het liefst ben, wil je natuurlijk uh, voorkomen dat het überhaupt gebeurt. Hè? Dus Een blackbox is natuurlijk voor achteraf dat je goed kunt waarnemen... Wat, is, wat heeft plaatsgevonden. Maar als je natuurlijk gewoon de technologische mogelijkheden hebt... waardoor je, je mobiel geblokkeerd wordt met appen... daar kun je misschien ja, nu... de... mee voorkomen. Nu kunnen de mensen er vaak onderuit komen. Die voorbeelden die genoemd mm. zijn. Dat iemand zijn telefoon uh, uh, op de bank gooit als ze een politieagent zien. Of dat ze zeggen nee, ik was niet uh, aan het hebben. Of ik gebruikte hem voor uh, mijn navigatie. Wat trouwens uh, ook verboden is om te bedienen tijdens het rijden. Ja, dat, moet dat moet dat toch wel. Daar ontkom je niet aan. Dat moet je doen voordat je ja, maar goed, het maar weg, gaat. Ja, maar ja, onder onderweg gebeurt er van alles op weg. de weg. En dan moet je alsnog bijsturen. Sorry hoor. Ja. Hebben, meneer Vermeulen, u zegt in ieder geval, pak die backbox... dan kunnen alle, alle handelingen van Federa werken. die kunnen dan op die manier ook geregistreerd worden. Daar komt het op neer. Hartelijk dank. Ja. Voor uw toelichting ja, ja. nog, of uw aanvulling. Op app achter het stuur moet een celstraf staan. Bijna 500 mensen hebben inmiddels via de site hun stem uitgebracht. 77 is het daarmee eens. En online kunt u natuurlijk de rest van de dag blijven reageren. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Arno Kantelberg en Fedra Werkhoven zijn hier al te gast bij Spraakmakers. Er gebeurt natuurlijk meer dan alleen dat wetsvoorstel... wat, is, uh, wat er nu ligt in ieder geval rondom het appen in het verkeer. Uh, Arno, jij ja, wilde we stilstaan bij de beelden van de handbaldames in de sauna. Ja, ja nou als je het zo brengt. De, uh, ja, dat is vrij pikant nieuws. Uh, die, de, uh, onze, handbalda onze handbaldames, de mm -hmm. Poelman en, en, en uh, andere collega's van ons handbalteam, zijn blijkbaar gefilmd ooit in een sauna, een uh, aantal jaren terug. En die beelden die zijn op een porno-website terechtgekomen. Daar werd de handbalbond gisteren over gebeld <laughs> door een anonymous uh, Die had dat gezien. en uh, uh, Die beelden zijn er al, uh, afgehaald inmiddels. Uh, dat, het is, dat heeft best het heeft relatief weinig aandacht gekregen, viel mij op. En dat verbaasde me, want het is een behoorlijk inbreuk op de privacy. Over de, de, de, de eigenaar van de sauna... Uh, die is gevangenkwaad bewust. Het ja. zegt wel daar... twee jaar geleden gehackt te zijn. Ja. He? Het idee ja, die die camera dat... zouden hangen voor die stil te voorkomen. Ja. Ik, ik, ik vind het merkwaardig. Wat moet je stelen in de sauna? Hè? Een handdoek. <lacht> uh, plus volgens mij mag je helemaal niet filmen. Maar, dus die meneer heeft volgens mij nog wel een probleem. Maar het gaat mij om dat die, die relatief la, uh, uh, uh, uh, weinig aandacht eraan. En mijn idee is hier een beetje bij... dat wij wellicht wat murf gebeugd zijn. Door, uh, uh, door al die hacks. Door uh, fake news. Door apps waarbij je filmpjes met anderen kunt opnemen... die mm -hmm. er niet in meespelen. Het lijkt bijna alsof we het accepteren eh, dat dit tot de mogelijkheden behoort. Het, is jammer, ja, het, het kan gebeuren. Het kan gebeuren, ja. Ja, ja, ja. ja. All in the game. Maar dan begint het al bij eh, wat jij zelf zegt. Waarom hangen die camera's daar überhaupt? Dat kun je al ja. afvragen. We hebben daar ja. even de, de autoriteit persoonsgegevens over in de uitzending. Wilbert Tomees is daar de vicevoorzitter van. Goedemorgen. Want we zaten ook even in de archieven te duiken en de NOS ook. En dan zie je eigenlijk al waarschuwingen van onder meer twee jaar geleden van jullie... van de Autoriteit Persoonsgegevens voor beveiligingscamera's in de sauna's. Want daar kwamen toen al klachten over, hè? Ja, we kregen veel klachten ja. over. En wat, wij, wat we toen hebben gezegd, hebben we een brief overgeschreven... is, luister eens even, uh, in ieder geval waar mensen, ik zeg het even, netjes ontkleed zijn... en zich onbespied mogen wanen daar zou je niet moeten filmen. Wat ik, wat ik net hoorde en wat me aansprak... en wat, wat ook de achtergrond is van ons standpunt... het gaat om privacy, het gaat om inbruk op de privacy... en het moet dus nodig zijn. Als uw gast zojuist zei, ik begrijp niet waarom het nodig is... om op die plaats te filmen, dan raakt dat denk ik de kern waar het om gaat. Ja, ja. want in uitzonderlijke situaties mag het kennelijk wel... Nou ja, kijk, met privacy inbreuken, en hebben we het hierover... is het altijd een kwestie van afweer? Maar uh -huh. de allereerste vraag is, moet het? En, en is het dan een verhouding? Ja, kunt u invullen. En ik, ik vermag niet goed in te zien... waarom op een plaats waar mensen ontkleed zijn... hoe je dan zeggen, de balans zo kunt maken dat je het kunt, kunt rechtvaardigen. Ja. Het is overigens ook goed om nog even hier toe te voegen. We hebben inderdaad die brief geschreven. Wat was het? Begin 2016. Maar daarmee niks nieuws gezegd Want bij Deze norm als je inbreuk maakt, als je mensen filmt... in deze situatie, dan moet het wel ongelooflijk nodig zijn. En eerlijk gezegd, ik zie het niet. Nee, nee. Um, heeft u het idee dat het in veel sauna's voorkomt, meneer Tomese? Uh, toen in ieder geval kregen we regelmatig uh, uh, klachten over. We hebben die brief geschreven. En we weten ook dat daar uh, door saunas gehoor aan is gegeven. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben daar vervolgens geen onderzoek naar gedaan. Okay. Uh, wa wat ja. het uiteindelijk heeft opgeleverd. Uh, maar, maar het, het, het kwam toen ter tijd voor. En als, ik, als ik nog één ding hier aan toe mag voegen wat mij uh, dwars zit, uh, dat is als je al filmt, en ik herhaal nog eens een keer, ik kan dus eigenlijk niet goed zien waarom het nodig zou zijn in deze situatie bij ontkleden mensen, kleedkamers, douches, sauna ruimtes, uh, de volgende stap is bewaar je die beelden. En als je dan niet nodig hebt voor de beveiliging, dan mag ik helemaal niet in te zien waarom je ze zou moeten bewaren. Ja, want even, we hebben het heel over de noodzaak ervan. Ja. Uh, nou ja, diefstal, dat is wat Arne al zegt, dat wordt wat lastig. <lacht> uh, het zal niet zo heel vaak voorkomen als je het hebt over bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten. Zou dat een reden kunnen zijn waarom je uh, camera's gebruikt? Nou ja, dan ga, je, dan ga je dus een afweging maken. Ja. En, en, uh, dat vind ik heel moeilijk. Dat kan ik niet, niet dat, ik, dat verschilt van geval tot geval. Maar ja. laat ik maar nou even met u meedenken. Dan heb je dus een ruimte waar heel veel mensen komen. Ontkleed, zoals in deze situatie. En heeft zich een situatie voorgedaan van een mogelijke ongewenste intimiteit. Dan is dus de vraag weg het een op tegen het andere. Ja. Als ik hem zo stel, beantwoord ik denk ik de vraag. Ja, ja, ja absoluut. Goed, deze meneer van de sauna die heeft in die zin wat uit te leggen. Nou ja, nu moet ik voorzichtig zijn, want ik, ik ken deze feiten. Niet precies, um, dus wat ik u nu zeg, is meer zoals ik er in zijn algemeenheid in zit. En zoals de autoriteit er in zijn algemeenheid ja. in zit. Okay. En dat is dus echt een kwestie van, is het nou echt nodig? Nee, waarschijnlijk. Moet je ze echt bewaren? Nee. Ja. Maar niet waarschijnlijk. En overigens, als je ze bewaart, bewaar je ze dan wel fatsoenlijk precies. Goed, duidelijk. Hartelijk dank voor de toelichting. Okay. Wilbert Omees, vicevoorzitter dus van de autoriteit Persoonsgegevens. En bij deze man, dat ging dus, hij zei dat ja, ben het ben dus met handbol, een te maken ben eten. benieuwd wat de handbalbond gaat doen. Ja, of die er een, Ik een zaak van kan gaan, gaan maken vermis, of die... niet. Ja, voilà. ja, Dat is wat Arno eigenlijk ja, ermee begon. Ja, precies. Ja, ja. Je moet even vaak nog een website bezoeken. <laughs> Wij we gaan straks doorpraten. En dan schrijft Brahim Boerzik hier zo aan. Paul had gisteravond een hele uitzending gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn stad. De stad van Brahim Boerzik. Rotterdam namelijk. En we gaan het onder meer hebben over politie die wel of niet met elkaar in debat moeten en wat wij als media met Internationale Vrouwendag doen en zouden moeten doen. Tot zo. Radio 1. Er is een man in het hokje. die heeft zich opgehangen. Soldaten van Dutch Pet 3. die in 1995 de moslimenclave Srebrenica moesten verdedigen. hebben verschrikkelijke dingen gezien. Ja, alles wat ik dus gezien heb, dat Filip. dat draait gewoon de hele dag door. Het ministerie van Defensie gaat nu onderzoeken. wat de gevolgen zijn voor de militairen die daar zaten. 23 jaar later. Ik kom mijn huis niet uit. want. Ja, de eerste beste die ik dan tegenkom, die is van mij. Wat kan dat onderzoek na zoveel jaar nog opleveren? Ik blijf gewoon. De rest van je leven blijft dat gewoon bij je. Argos, zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond in Brandpunt Plus. De komst van duizenden vluchtelingen naar ons land stuitte op fikse weerstand. Maar er waren ook dorpen die bewust hun deuren openden. Hoe is het vergaan? Twee Friese dorpen, twee ervaringen in Brandpunt Plus. Vanavond om 9 uur bij de kro NCV op NPO 2.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 Lievert, de film begint over vijf minuten. Joe, doe ik nog even de btw aangifte zas pas feest. En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello!